Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Goedemiddag, we volgen de Tour de France natuurlijk op de Col de Croix de Fer... waar die volledig tot leven aan het komen is. Want u gaat zo horen of die aanval van Cadel Evans op de gele trui standhoudt. Maar eerst het NOS nieuws met Rachid Finch. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek.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 Zodra ze de link aanklikken wordt er geprobeerd een kwaadaardig programma te installeren, zogeheten malware. Streetus heeft geen idee wie er achter de mail zit. Het bedrijf heeft een advies aan mensen die de mail hebben gehad. Direct verwijderen, niet op de link klikken uh, en altijd zorgen dat er een up-to-date virusscanner met regelmatig de computer op virus controleert.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 De geldloper zegt dat hij onder druk werd gezet door een schuldeiser bij wie hij een gokschuld van 40.000 euro zou hebben. Maar dat verhaal gelooft de rechtbank niet. Volgens de rechters is er geen bewijs dat de overvaller schulden heeft of dat de schuldeiser überhaupt bestaat. Een 19-jarige stagiair van het Openbaar Ministerie zou betrokken zijn geweest bij een overval in Vase bij Apeldoorn. De stagiair is door de rechtercommissaris in Arnhem voor 14 dagen in de cel gezet. De stagiair zou iets te maken hebben met een woningoverval vorig jaar september. Daarbij raakte een 47-jarige bewoner gewond. In mei werd al een andere verdachte aangehouden. De OM zegt dat de stagiair via de normale procedure is binnengekomen. Ook had hij een verklaring omtrent gedrag, een vocht. Volgens het OM had de stagiair beperkt toegang tot OM-gegevens... maar kon hij geen gegevens over de overvalinvase aanpassen. De OM onderzoekt nog welke gegevens de stagiair precies heeft ingezien. Dan het weer in het noordoosten, kans op een enkele bui. Verder droog, regelmatig zon, het is maximaal 20 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, middagtemperatuur ligt dan rond de 18 graden. Ook zaterdag is het nat, maar zondag een veel kleinere kans op buien. ABB Verkeersinformatie, er is niet echt sprake van een avondspits... maar toch staan er een paar lange files, zoals op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer... Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen de Uithof en Amersfoort. 10 kilometer file. Op de A50 van Arnhem naar Os is een ernstig ongeluk gebeurd... met twee vrachtwagens en vier personenauto's. De rijbaan is dicht tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Er staat 9 kilometer file achter. Het verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Valburg over de A15 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. Voor Linne staat 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van Vek en Lucella Carrasso. Zes minuten over vier. Oud-profrenner Bart Voskamp verheugt zich op een mooi anderhalf uur. Hij is weer onze gast vanmiddag. Want we kijken naar die prachtige, spannende en voor Nederland ook tot nu toe iets wat treurige rit. Hoewel wij vooraan nog altijd vertegenwoordigd zijn, Gio Lippens. We zijn vooral nog altijd vertegenwoordigd met Laurens de Damme en daarachter, daar achterna gebeurt echt, echt van alles. Geweldig om te zien. Eerst die demarrage uit de groep met de gele trui van T.J. van Garderen. Daarna de demarrage van Cadel Evans teruggezakt uh, nu inmiddels alweer tot in dat peloton met die gele trui. En die groep die is enorm uitgedund. want er zit bijna niks meer daar uh, in die groep. Ja, de vier man van uh, Team Sky, Rogers, Sport, Froome en de gele trui drager Bradley Wiggins. Nibali zit erbij. Brujkovic. Jurgen van den Broek en Thibaut Pino, de winnaar van de etappe naar Zwitserland. En dan rapen ze ook nog wat mannen op uit die oorspronkelijke kopgroep. Maar die zullen er toch zo meteen wel afgaan. En wat gaat er nu gebeuren met Cadel Evans? Nu die die poging heeft gewaagd om weg te rijden bij Wingens. Maar die poging heeft zien stranden. Gaat die straks misschien wel lossen? Of kan die toch nog als een soort kauwgen blijven plakken daar? Aan dat groepje met die ijzer, ijzersterke formatie. Die de Tour op dit moment in een wurggreep heeft. Maar we vergeten het niet. Daarvoor zitten natuurlijk nog altijd die mannen. Met daarbij die Nederlander met Laurens ten Dam. Maar die heeft het moeilijk hoor. Zit aan het laatste wiel nu van zes mede koplopers. Het zijn er namelijk nog maar zeven daar uh, vooraan. Want uh, uh, Peter Velits is er uh, afgegaan. En ook Daniel Martin. De man van uh, uh, Garmin. Die is er af. Daar zitten wij nu net voor. Shut Wagenwijd open. Kijk ik weer naar voren. En dan zie ik die gekromde rug van uh, Laurens ten Dam. De lange Laurens ten Dam. Dat oranje shut van Rabobank met die blauwe band erover. Heeft. Heen. Die schouders gaan heen en weer in de laatste vijf kilometer... van deze Col de la Croix de Fer. Ze zijn er dus bijna. Hou vol, Laurens, hou vol. Het ene rugnummer is bijna van zijn shirt afgewapperd. Heeft even een heel klein uh, gaatje richting Kirienka. Rijdt hij dan weer dicht? Als ze we weer een bocht naar links gaan, kijk ik in het gezicht van Tendam. Ja, dan lijkt hij zich weer een beetje te hervinden. Want hij rijdt voorbij Kirienka. Dat is goed. Nu naar de voorlaatste positie van die kopgroep. De andere koplopers zijn Horner... Roland, Keren, uh, ten Dam zitten. Dus wij, Kirienka, Kessiakov en Kizelowski. Dat zijn de koplopers in deze etappe. En in de verte zien we de top van de croix de Fer. Al dat publiek, in al die S-vormen gaan we naar boven. Gaan we in totaal naar 2067 meter. Bart Voskamp, is dit de koninginnenrit? Zoals iedereen van tevoren zei, dat zal die vandaag wel worden? Nou, niet qua kilometers, maar wel qua, qua klimkilometers. En natuurlijk op 150 kilometer drie kools. Ja, dan, dan mag je strijd verwachten en de strijd is er. En we, zitten, we zitten nu met nog 60 kilometer voor de wielen en het is een heel versnipperd peloton. Allemaal plukjes overal. En Evans probeerde het, maar moest weer, weer terugkomen. Dat voorspelt niet veel goed voor hem, voor zijn aanval Nou op de ja, veletraai. hij had blijkbaar wel moraal om weg te rijden. Maar ja, het kan betekenen dat je probeert winst te pakken, alhoewel het wel heel vroeg is. Maar ja, hij doet ook een jasje uit, want uh, de, uh, Sky heeft, uh, heeft natuurlijk nog drie luxe knechten die, uh, die Wiggins weer op het gemakje terugbrengt. En die heeft nog niet geleden en Evans nu al wel een beetje. Evans, uh, zijn aanval is mislukt. Van wie kunnen wij nog, uh, gaan we toch weer hopen van de broek, zeg maar? Dat de potentieel man die nog het beste kan wegspringen uit deze groep? Nou, in ieder geval degene die het wel durft. En uh, we, we hebben hem de laatste dagen heel sterk zien rijden, dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat hij nog wat probeert. Maar ja, ik denk toch even handig dat hij nog even wacht. En op de laatste klim is het niet zo heel lastig als deze klim. Maar goed, dan zijn we wat verder in de koers en weer verschil maken en weg kunnen blijven. Ja, dan, uh, dan kan hij misschien ook wachten tot, tot op het einde. En, misschien dat hij de kop nog inhalen, zullen ze nog flink hard moeten rijden... dan kun ik nog voor een etappe zegen gaan. Ten dam um, is al goed, een aantal dagen. We hebben een tot nu toe een moeilijke dag met Nederland. Westra eruit, Ruiger eruit, Mollema eruit. Nog andere ploeggenoten ook van beide ploegen eruit. Um, houdt hij langzamerhand in zijn eentje de Nederlandse eer nog een beetje hoog? Kun je dat zo stellen? Uh, ja, vooralsnog wel uh, houdt hij de eer hoog. Uh, ik, ik vind, ik vind uh, hij rijdt super. Hij heeft goede benen, anders zit je niet... Uh, kijk, gisteren had hij goede benen. Hij wordt 28e, dus dan ben je redelijk in orde. Ik heb gisteren ook wel aangehaald van ja, had misschien die dag gewoon echt op het gemak moeten rijden. Want dan had hij vandaag misschien echt voor de overwinning kunnen rijden. in plaats van een goede uitslag. Ja, want je denkt dat dat er niet meer in zit? Oh nee, het kan. Maar ik bedoel, de feit blijft wel als je de dag voor zo'n rit aan gaat klampen. en dat moest hij natuurlijk en op zich heel knap. dat je de dag daarna minder bent dan dat je in de bus gaat zitten. en wel voor de rit overwinning kunt gaan. Ja, we. Waar je nog wat over overlaan? Nee, nee, vraag... nee, ik wilde vragen. Rob Ruig, um, die hoorde ik vanmiddag even over zijn afstappen praten. En die zei, ja, de rustdag was eigenlijk funest. Want het lijf gaat in de herstelstand. En dan gisteren wilde die nog wel en vandaag ging het niet. En dat ja. zou bij de anderen ook zo zijn. Klopt dat, dat als je gevallen bent of ergens er last van hebt... dat een rustdag je juist de das ontdoet? Ja, maar ik bedoel, het zijn allemaal professionals. Je weet uh, dat als je gevallen bent en, en in een koers zit en je gaat een dag gewoon echt relaxen en niks doen, dat je de dag daarna gewoon uh, uit vertrek zere benen hebt. Dus ja, ik bedoel, dat, dat zou. Hij had moeten fietsen de hele dag. Ja, de hele dag. Ik had toch in ieder geval twee uur moeten fietsen met ook wel een lichte inspanning tussendoor, zodat, het, uh, zodat je ritme gewoon een beetje erin blijft en je lichaam op gang blijft. En, uh... Ja, blijkbaar was hij ook niet goed. Het ligt echt niet aan een rustdag dat je daardoor uit de koers zit. Hij heeft last van een valpartij. En uh, ja, dat, dat is een blijkbaar funest. We hebben een ploeg die de Tour een beetje beheerst... maar we kunnen niet zeggen dat het daardoor een hele vlakke koers is. Hè? Want er zijn nog maar heel weinig mensen die potentieel deze etappe kunnen winnen. En je zei het net, we hebben nog bijna 60 kilometer te fietsen. Ja, dat is, dat is nog echt ver. Dus uh, ik, ja, ik, ik kijk, ondanks dat... dat uh, nou ja, goed, we, we hebben Laurens ten Dam van voor. Dus uh, het is hartstikke mooi. Dus daarom uh, is het vandaag leuk om te kijken hoe ver die komt. Maar daarachter is natuurlijk ook een schitterende koers. Ervens heeft zijn neus al aan het venster gedrukt. En ik, uh, ik verwacht uh, van de broek dat hij nog wel gaat. Ja, het is gewoon een supermooie dag uh, om fietsen te kijken. is dit Als en je er een in een bus zit, uh, is dat een, een nare ontwikkeling... als we zo hard wordt doorgefietst? Want er zijn natuurlijk ja. een hoop mensen die hadden gehoopt... van nou, die eerste twee bergen misschien nog een beetje kalm en dat het daarna pas ontplofte. Maar het is meteen gebeurd. Hè? Het, is, het wordt zwaar rit voor de bus. Hè? Ja, misschien wel leuk voor Gio, maar misschien heeft hij de boeken er al op nageslagen. In dit soort korte ritten heb je natuurlijk relatief, uh, zit je weinig uh, uren op de fiets en minuten. En dan gaat het over een percentage uh, tijd wat je mag verliezen. En dat, dat gaat dus over de bus. Dus misschien wel even leuk om op te zoeken hoeveel tijd de bus mag verliezen. Want dat was ook in mijn geval, hoor. ik was ook niet de beste klimmer. was wel eens belangrijk van hoeveel, hoeveel mag je verliezen. En ga je dan toch proberen binnen de tijdslimiet te komen? Of of zoek je uh, mede, medestanders om die bus zo groot mogelijk te maken... dat ze niet uit koers halen. Dus dat is ook nog een wedstrijd ja. in een wedstrijd. Nou, Gio, luister je mee? We gaan eens eventjes uh, anders naar de koers toe. Olympus luistert zeker mee. Uh, over die bus. Of zijn er vooraan... of en anders ontwikkelingen waar we het eerst over uh, laten hebben? Laten we eens even over die bus inderdaad hebben. Maar dat is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met de gemiddelde snelheid... waarmee de winnaar straks over de streep komt. En dan gaan we meteen even rekenen. Want dan weet je wat voor percentage van de tijd van de winnaar... je uiteindelijk uh, moet... Oh, dat ja, zie je. Dat zal je altijd zien. Hè? Er lopen een paar van de idioten mee... naast de groep uh, die daar... Uh, de kopgroep. En dan valt er eentje. Nou, die viel gelukkig de verkeerde kant op. Voor hem dan tenminste. Maar de goede kant op... Wat betreft de kopgroep. Want anders was die, had hij gewoon die renners even onderuit geveegd. Die mensen moeten zich gewoon koest houden. En blijft nou eens gewoon aan de kant staan. En laat die renners nou eens passeren. Die vlaggen. Ik geloof het allemaal wel hoor. Weer zo'n Malot die meerent met de kopgroep. Maar goed. De kopgroep dus daar. Zes man. Horner, Roland, Tendam, Kirienka, Kessiakov en Kieselowski. Daarachter een groepje met Kern, Martin, Kadri, Seurensen en Velits. Dan hebben we op 2 minuten en 37 seconden ja, het, het peloton... Wat daar nog van over is. Cadel Evans, TJ Van Garderen, Nibali, Wiggins zitten erbij. Froome, Port, Rogers, Van der Broek en Pinot. Die verrassend goed rijdende Fransman. Verder ook nog Braikovic daarbij. Dan hebben we het hele spul over. En dan moet je eens proberen voor te stellen wat er allemaal weer is weggevallen. Menchov uit de top 10 van het klassement. Die valt zomaar uit die kopgroep weg. Montfort, Roach, Zubeldia. Dat zijn allemaal mannen die in de top 10 staan van het algemeen klassement. En die kunnen het tempo van de gele truidrager niet bijhouden. Ook Frank Vlek gelost, ook Kleuter gelost. Het zijn toch allemaal renners van naam die eraf hebben moeten gaan. Valverde hebben we eraf zien vallen. We hebben Basso eraf zien gaan, Vino Kurov. Al die grote namen, ze zijn er allemaal af. Maar vooraan in elk geval die ene Nederlander, Laurens Stendam. Kan die dat tempo van die kopgroep nog steeds bijbenen, was? Hij zit er nog altijd bij. En de kopgroep gaat, als het zo doorgaat, weer gezelschap krijgen van een uh, zevende man. Want Daniel Martin keert zo langzaam en zeker toch terug. Uh, uh, Zo'n beetje bovenop de Col de la Croix de Fer. Het kan nooit zo heel ver meer zijn voordat we daar zijn. En wat is het druk hier, zeg. Op de Madeleine vond ik het eerlijk gezegd meevallen. Maar nu weet ik waarom de meeste mensen hebben gekozen voor uh, deel 2. Twee, de tweede grote berg van de dag. De Col de la Croix de Fer. We gaan even een stukje naar beneden. Dat betekent dat we eigenlijk boven zijn op de Col de Glandon. De voorloper van de Col de la Croix de Fer. En dat betekent dus ook dat het nog zo'n drie kilometer zou zijn. Inderdaad, na de vette. Daar zie ik inderdaad in de vette. Tussen die door het tableau hangen van de top van de Croix de Fer. Even dus de mogelijkheid voor de koplopers. Waar Tendam nu op een metertje zo'n beetje achter zijn medevluchters hangt. Om die benen even te strekken en om die benen even. Wat rust te geven. Ten dam op een metertje achter zijn mede koplopers. En als Jong kijkt, ziet hij Daniel Martin in dat shirt van Garmin zo goed als weer aansluiten. Bart Voskamp, het antwoord op de bus, dat krijg je later. Dat wordt even berekend hoe lang ze erover kunnen doen. Nog even wat Gio net zei over een aantal renners... dat nu uit de top 10 dondert. TJ van Garderen, die nu op 10 staat... die zit vooraan bij Evans en Wiggins. Die, die doet goede zaken vandaag als hij zo doorgaat. Ja, nee, hij heeft, hij heeft, goeie, heeft hele, hele goede benen. Hij, is, uh, hij rijdt heel makkelijk, want hij, hij was uh, voor Evans weggesprongen. Hij heeft op Evans gewacht, hij ging tempo maken. En Evans kon hem niet volgen, dus... Ja, en dat groepje erachter werd behoorlijk uitgedund. En hij reed daarvoor en nog hij moest inhouden. Dus dat betekent dat hij vandaag een hele superdag heeft. En als we in de kopgroep kijken, heb je dan al iemand gezien... het is nog ver natuurlijk, maar uh, mogen we zeggen... dat Roland ook een ongelooflijk goede indruk maakt? Ja, Roland is natuurlijk uh, sowieso de betere klimmer. Maar uh, met Horner, ik bedoel, die man is geloof ik uh, 40. Uh, de, nou ja, daar heb ik zelfs nog mee gekoest. Dus die is al heel oud. En die, uh, die moet ik zeggen, rijdt ook heel makkelijk. Ik uh, beticht hem niet uh, van... Uh, uh, de slimste rijder te zijn. Maar goed, bergop is het, denk ik, straks de sterkste die gaat winnen. We gaan het volgende. Het is dus de prachtige koers. En met de muziek. De gouden glans van Radio straalt af van onze antennes... bij deze Tour de France Klassieker. It's raining man, the weather girls. En ze gaan uh, zo langzamerhand uh, de top bereiken van die prachtige berg, Gio. Kijk naar de groep met de gele truidragen waar ik tot mijn grote verrassing ook de winnaar van de ronde van Spanje aantref. Juan José Cobo die heeft dus aansluiting gekregen bij dat pelotonnetje. Want veel is het niet hoor. Het zijn een totaal twaalf man. Ook Zubeldia heeft alweer aansluiting gekregen. Ik noem ze maar eventjes. Want dit zijn de mannen die gaan voor het klassement. Evans, Van Garderen, Zubeldia, Nibali, Wiggins, Froome, Port Rogers. Dat zijn natuurlijk ook wel de knechten van Wiggins, Port, Rogers of Port. En Fru uh, en uh, uh, Rogers, maar goed. Van der Broek zit er verder bij. Pino zit erbij. Kobo en Brajkovic. dat zijn de twaalf achtervolgers. Twaalf man die ook in de vechten daar de top zien liggen van die Fer. Ik kan zo dat uh, ijzeren kruis daar uh, in de vechten zien staan. Bovenop uh, een van die punten daar het ijzeren kruis de Fer. Daarom is die kol ook zo genoemd, bijna boven. En dat betekent dat de kopgroep toch ook uh, inmiddels uh, bijna boven moet zijn, want de gele trui passeert nu. Het bordje waarop nog staat dat er nog één kilometer te klimmen is. Kopgroep inderdaad uh, bijna boven. Twee minuten en vijf seconden is het verschil. Maar kopgroep nog net niet helemaal boven. Het is één van de Astana-renners. Ik dacht Kesiakoff zo te zien van achter Die daar uh, het tempo uh, uh, aanvoert in die kopgroep. Waar uh, Chris Anke Seurensen weer is teruggekeerd. We hebben dus een groep van acht weer aan de leiding. Waar Velits ook uh, niet zo heel erg al te ver meer uh, achter zit. En dan gaan we dadelijk het hoepje op. Om... Onder allerlei vlaggen door van al die landen, van al dat publiek hier. En wat is het hectisch, maar wat is het mooi om weer zo'n koninginnenrit, zo'n bergrit mee te maken vanaf de motor. Alle vlaggen van heel veel landen, ook veel Nederlanders, staan er vandaag langs de kant van de weg. Moedige natuurlijk, Laurens ten aan, zit nog altijd in de kopgroep. En die kopgroep is begonnen aan de afdaling. Want wij gaan met de motor nu ook over de top van de la croix de Fer Betekent dus dat we 93 kilometer hebben we uh, Roland was het die er als eerste overheen kwam. Betekent dat hij de meeste punten pakt. 25 punten voor de bergprijs. En 5000 euro ook nog eens extra in zijn zaksteek. Gio, de kopgroep dus er overheen. Peloton hier een minuut of twee. Of tenminste peloton. Groep gele trui op twee minuten. hier achter. Ja, die moeten er net achter zitten. Het was trouwens nog even krap hoor. Want Roland wordt er wel gegeven als winnaar van die bergsprint. Maar ik had het idee dat er nog net eventjes langs sprintte. En ze raakten elkaar vol met de ellebogen. Bijna een valpartij daar bovenop die berg. En het zijn nu Roland en Kessiakoff in die afdaling die nu een kleine voorsprong hebben op de mannen die daar dan achter rijden. Honer, Martin, Tendam, Kirienka, Seurensen, Kieselowski, Velits. Dat zijn de mannen die erachter zitten. En dan is het een fantastisch mooie afdaling daar terwijl we wachten op de doorkomst van de gele truidrager. Twee minuten is de achterstand van de gele truidrager. Daar krijgen we in elk geval geen spannende sprint te zien. Ik zie ook wel weer dat er weer wat meer mannen hebben aangesloten. Want ik zie daar ook Frank Slekker inmiddels alweer bij rijden. En kijk ik nog even verder. Ja, Zubeldia, die hadden we al zien aansluiten. Nibali wordt nog even geholpen aan een klein technisch malheur. Maar die groep daarachter zit dus op twee minuten, zo'n beetje, van die koplopers. Wat een spannend sprintje was dat trouwens. En ze geven hem nog steeds niet officieel. Dus ik denk haast dat de jury zich toch nog even opnieuw gaat beraden. Ik kijk in het gezicht van Michael Rogers. Dan hebben we daar uh, hebben we Bradley Wiggins in het wiel. Dan die kleine Richie Pot. En daarachter Christopher Froome. En dan de rest van die achtervolgende groep. Nu komen ze over de streep. Twee minuten en zeven seconden is het verschil van de groep Gele trui op de koploper. Sebastian, die afdaling. 15 seconden ongeveer is de voorsprong van Roland Kessiakov op Christopher Horner. Die daar de achtervolging leidt. Daarachter zit Kieselowski. Laurens Stendam mooi opgeschoven hoor. Zit daar goed bij die eerste achtervolgers in die afdaling van de Quad de Weg is niet al te breed. Het asfalt is wel goed. Het is nog niet echt gesmolten. Maar je moet wel uh, durven dalen hoor. Geen vangrail dus. Als je een foutje maakt, dan ga je toch wel over de Alpenweide. Een paar meter naar beneden. En je kan heel, heel, heel ver naar beneden kijken. Heel diep naar beneden kijken. Richting het dal. Je moet geen last hebben van de hoogtevrees. Twee mannen zijn aan de leiding. Uh, Kieselowski en die Rolla. Seconde of 15 voorsprong. Terwijl nu weer vol in de ankers moeten voor zo'n heerlijke aarspeldbocht. En als we die gehad hebben, krijg ik ook even de kans om naar boven te kijken of Felix nog in de aantocht is. Nee, nee, die zie ik nog ietsje verder rijden. Dus uh, die zit op iets groter achterstand. Terwijl het groepje met Tendam langzaam maar zeker ook weer terugkeert bij uh, de twee man, bij Kieselowski en bij Roland daarvoor aan. Bart Voskamp, je wil zo'n laatste kilometer natuurlijk alleen maar naar boven. Dan kom je boven, ben je zo blij, en dan denk je even ontspannen. Maar als je dit eraf moet, daar zit, dat, dat kun je toch geen ontspanning noemen of herstel? Want je concentratie moet oneindig zijn. Ja, je moet je, je, moet je voorstellen, als ik nou zit te kijken hoe ze naar beneden duiken... en het vergelijkt met mij vroeger, ja, ik zit nu met angst en beven... kijk ik hoe hun naar beneden gaan. Maar je moet je voorstellen, die renners zijn sowieso daar getraind... en die rijden al dagenlang die berg af... En je komt met een hartslag van 170, 180 boven, vol adrenaline. Je bent totaal gefocust om naar beneden te gaan. En dan is het inderdaad wel even slim om toch proberen even wat bescherming met een krantje of, uh, of wat kleding aan te doen. Ja, zorgen... want wat, wat helpt de krant? Dat zien we natuurlijk altijd. Maar ja, de, in, in, in zo'n zo geval de, is het een prachtig dag. Kijk de, de krant op de borst zorgt natuurlijk voor. Hè, je meeste weest de wind en kou komt natuurlijk op je borst. Dus als je er een krant onder kunt steken, dat, uh, dat kun je heel snel doen. En, uh, en het wappert niet. Uh, kijk, vandaag gebeurt het niet. Maar je ziet ook als renners klungelen met een regenjas. Ja, dan word je gelost met een regenjas. Of een jasje, dat schiet ook niet op. Dus vaak uh, volstaat een krant even. En, uh, ja, en zorgen dat je eet en drinkt. Kijk, het is natuurlijk heel... Er zijn renners die zijn weg, die willen wegblijven. Er zijn mensen die zijn gelost, die willen terugkomen. Maar ja, je moet je wel de tijd gunnen om gewoon even te eten en drinken. Want anders sta je de laatste kol weer te voet. En geen flitspalen tegenkomen. Radio 1. zomer Tweets. Met al die Nederlandse uitvallers vandaag. Luc Iking, zal het wel gaan over de Nederlanders, of niet, op nou, Twitter? Nou, zeker weten. Dat is kilometer 1 en meteen ontsnapping. Gezink typeert hem en daarmee uiteraard kreeg hij de handjes op elkaar daar op Twitter. Jeroen Poelman beschrijft het via het Denkmens. Absurd beeld. Witte vlag omlaag. Gezink sprint weg, krijgt 30 man mee. De koninginrit is los podiumkandidaten bekend, rond half zes. Gert Jacobs, oud wielrenner, die tweet via Jacobs 64 Gezing gelijk een aanval, yes, de zo moet dat. En Ed Willeman, die tipt Gezing: gewoon proberen vriend, rammen en niet achterom kijken. Oh, het zou zomaar kunnen gaan gebeuren. Dan de drager van de vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Dat is een verrassende, verrassende keuze geworden. Windsurfer Dorian Rijzenbergen Dorian mag hem gaan dragen. Op Sports reageert hij zelf. Ik ben vereerd dat ik de Nederlandse vlag mag gaan dragen erben is op het erben positief. Geweldig de vlag van het land van water en wind wordt gedragen... door de man die deze elementen optimaal beheerst. En Humberto Tan die zegt via Ed Humberto Tan dat hij de keus verrassend... maar wel fris vindt. Hummeltje heeft de scheid aan. Ja, Hummeltje heeft de scheid aan, inderdaad. Want Hummeltje die is eigenlijk al lang afgestapt. En Twitter is ook in diepe rouw gedompeld. Ja, Hummeltje zit er dan nogal aan, maar in de bus een beetje gelost haas. Rob Ruig, afgestapt, een nieuwe Westra... Afgestapt, Bauke Mollema, afgestapt. En die drie die hadden eigenlijk nog best wel zin voorafgaand aan deze etappe. Rob Ruig die zei via Ed Rob Ruig... Hey, he, eindelijk weer eens relatief goede nachtrust... zonder tig keren stijf wakker te worden. Nu hopelijk de koers nog. En Liewe-Westra die tweet op Ed Liewe-Westra een foto... van nieuwe spandoeken die voor hem zijn gemaakt. En op die spandoeken staat... het beest is los. Geesink... Grote kans, wordt gezegd, die vandaag niet meer opstapt. Kommer in kwel is het vijf, renners al afgestapt, alle van de Nederlandse ploegen. En Herman Chevrolet die merkt op, het Herman Chevrolet, dat wanneer ze de restanten van de Rabo en de vakantie samenvoegen ze een ploeg hebben en ook nog een hotelletje uitsparen. Dus ja, misschien moeten ze dat dan maar doen. Inmiddels zijn vrijwel alle trainingtopics tour gerelateerd. Hashtag Mollema, hashtag Westra, hashtag Ruig, hashtag Den Dam, hashtag Tour, hashtag Rabo. En ook onder het motto, dan winnen we die wel, hashtag Vueltaart zou zo wel kunnen. En tot slot dan nog de uitspraak van de dag... van de Maarten ducro uitsprakengenerator te vinden via twitter.com slash Misschien hebben we er wat aan. <coughs> Komt-ie. Moet je kijken, hij huilt, hij roept om zijn moeder... op een moment waar de hersenen uit de oren komen als gebraden kroketten. Ja, dankjewel. Die doen we er weer bij. En, uh, Komt op stapeltje. Je, het ging de tijd uh, helemaal precies naar uh, half vijf. Morgen ben je er weer helemaal rond half één yes. met het uh, fietsen. En om half vijf elke dag lukieking. En nu gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws op precies half vijf. En dat doen we met Rachid Finch. De Tweede Kamer staat achter de miljardensteun aan noodleidende Spaanse banken. De Eurolanden willen die banken 100 miljard lenen. En mogelijk wordt de eerste 30 miljard nog deze maand overgemaakt.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 De diefstal werd vorig jaar oktober gepleegd... bij een kantoor van de Rabobank in Ridderkerk. In Kasselbureau Stretus wordt overspoeld... door duizenden mailtjes en telefoontjes van bezorgde mensen. Die kregen een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van Stretus... waarin staat dat ze een betalingsachterstand hebben. Wie op een link in de mail klikt, krijgt te maken met kwaadaardige software. De mail is in werkelijkheid niet afkomstig van Stretus, maar van criminelen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Het is niet echt een drukke avondspits... maar er staan wel lange files, vooral bij Amsterdam, Utrecht en ten zuiden van Arnhem. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat voor meer 5 kilometer. Op de A50 Os richting Arnhem van Knopend-Valburg, 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan. De A50 van Arnhem naar Os, daar is de rijbaan helemaal dicht... tussen Knopend-Valburg en knopend Ewijk, staat 4 kilometer file. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden vanaf Knopend-Valburg... over de A15 en de A2...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 Het is de Radio1 Sportzomer. Het is bijna drie minuten over half vijf. Een prachtige rit. Want Gio Lippens, eerst eens even de ontwikkelingen vooraan. Is het weer een beetje bij elkaar? Nou, het is nog niet helemaal bij elkaar. Ik zie wel Pierre Roland die inmiddels gewoon weer in die grote groep rijdt. En daarvoor, daar moet dan toch nog één man rijden. Ik denk dat dat nog steeds de man is die bij hem zat in die afdaling. Die met hem meegesprongen is. Met die Pierre Roland Kizorlovski. Dat is de man die daar vooraan moet rijden. In dat pelotonnetje erachter daar komen toch er ook steeds meer mannen bij. We hadden al gemeld Kobo en Zubeldia. Inmiddels is ook Andreas Kleuden weer aangesloten. Frank Schlek hebben we daar alweer bij gezien. Dat betekent toch wel dat die groep... Steeds groter wordt. En ze moeten daar toch oppassen. Want gisteren zagen we het ook al in uh, een afdaling. Daar zagen we de, de afdaling van de Grand Colombier. Dat Michael Rogers. Ja. Of een lekker band kreeg voordat hij zich verremde. Of zich verremde omdat, of, uh, omdat hij een lekker band had. Of omdat die lekker band ontstond doordat hij zich verremde. Maar nu ging hij ook weer uh, even rechtdoor in een bochtje. Hij kon nog net een paar van die houten paaltjes die in die bocht stonden ontwijken. En gelukkig was het in een dorpje waar een uh, parkeerplaatsje of iets dergelijks achter die paaltjes stond. Zodat hij met, zonder kleerscheuren ervan af kwam. Maar uh, het is oppassen geblazen hoor. Ook voor die mannen daar in de groep van de gele trui. Die op dit moment op 2 minuten en 16 seconden. Rijen van de koplopers. We hebben nog 44 kilometer te rijden. Afdaling van de Quad de Faire, Dan de beklimming van de Molaar. Afdaling van de Molaar. Dan in Saint-Jean de maurienne weer omhoog naar La Wat een etappe is dit. Wat een spektakel biedt deze etappe van de Tour de France. was bij de koplopers. En wat een afdaling zeg van die Quad de Faire. Goeie genade. Wat een hectiek achter die koplopers. Waar Peter Velits, trouwens langzaam maar zeker via die afdaling toch weer meer en meer bij begint te komen. Terwijl Kessiakov, de oud mountainbiker, zou je toch verwachten dat hij goed kan dalen. Het moeilijk heeft dat hij heeft die anderen moeten laten gaan. Maar wat een afdaling, wat een hectiek. Net een wagen van de organisatie van de ASO. Dus zo'n rode auto die uh, in een van de dorpjes in saint sorlin bijna rechtdoorschoot het publiek in. Echt boven op de rem moest. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig net op tijd naar recht kon sturen. In datzelfde dorpje. Uh, waar ook, uh, was ook een groot aantal vluchtheuvels op. Opgenomen, drempels opgenomen in het parcours. Nou, we voelden ons er nu en dan net een motocrossen. We voelden ons er nu en dan net Jeffrey Herling springend over de heuvels. Van zo'n motocrosswedstrijd. Maar het is gewoon een afdaling in de Tour de France. Het gaat hard, ruim boven de 80 kilometer per uur. Waar nou, we in de vette die uh, kopgroep zien. Met Laurens Stendam... daar volgens mij nog altijd netjes voorin bij. En waar uh, dus uh, Kessiakov moet proberen om in terug te keren. 2-15, de voorsprong op de groep hierachter. We zijn zo weer terug bij de tour. Uh, in de tussentijd gaan we het even hebben over het nieuws wat u net hoorde... dat heel wat mensen vandaag een mailtje hebben ontvangen... waarin staat dat er een betaling openstaat. Vervolgens wordt gevraagd om op een link te klikken. Nou, dat kunt u beter niet doen. Die mail zou afkomstig zijn van Stratus in Casso. En Emile, Emile Spruit is de directeur daar. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar die mail die komt daar niet vandaan van u, begrijpen wij. Uh, nee, onze naam is gebruikt in de mailing met als doel dat mensen klikken op een bepaalde link om een vordering in te zien. Uh, maar in plaats van dat ze een vordering uh, inzien, uh, komen ze op een site waar een foutmelding staat. Ondertussen zijn ondertussen is er sprake van uh, phishing en, uh, ja, en, en zien ze geen openstaande vordering uh, staan voor ons. Ja, en wat, wat gebeurt er dan als, als u zegt er is sprake van phishing? Welke nadelige gevolgen kan degene die dit heeft aangeklikt ervan ondervinden? Nou, mensen krijgen een stukje software geïnstalleerd op de, op de computer... Uh, zonder dat ze dat in de gaten hebben. En uh, daarmee hebben uh, derden, een kwaadwillende, uh, eigenlijk volledig zeggenschap over de computer. Kunnen ze alles inzien wat er gebeurt. Kijk, normaal uh, zie je veel van de AWN AMRO op de Rabobank. Uh, bekende uh, banken hebben daar uh, last van. Wanneer wij eigenlijk als treeders in we daar ook uh, last van. En dat, dat, dat, dat is heel vervelend. Het is nieuw voor mensen, dus we zien dat eigenlijk als betrouwbaar... Want het is eigenlijk de eerste dat daar last van heeft. En, het eerste officiële, echt bestaande inkassiebureau, toch? Want je hebt wel ja, een aantal klopt, fictieve. Ja. ja, er zijn een aantal fictieven hebben we hier last van gehad, Maar niet in deze, deze grote. Uh, maar dit is enorm geweest wat er is gebeurd. We hebben wel achter, kunnen achterhalen welke server het is. Het is ook geen server van ons. Het is ook geen klant van ons. Nee, gelukkig maar. maar oh, toch? Nee, het is, maar het is gewoon onderaan een, mail, onderaan een mailing hebben ze onze naam gezet. En denk ik, nou, als ze die naam zien, dan openen ze wel die e-mail. Ja. Link, ja, ja. En als u zegt, even. we weten wat, waar het vandaan komt, we kennen de server nu. Betekent dat dat u in ieder geval nu kan zorgen dat die mailtjes niet meer verstuurd worden? Of u niet, maar de politie? Ja, nou, we hebben nou, onze, gelukkig we hebben een aantal technische mensen. Die is, zijn hier meteen aan de slag gegaan. Uh, die hebben via uh, ja, veel via, via omwegen kunnen achterhalen welke server het is uh, geweest, die server is geblacklist. Um, we hebben contact gehad met de eigenaar van de server. En je zag uh, behoorlijk wat activiteit. En dat er nog eigenlijk enkele tienduizenden mensen in de queue stonden. Zo heet het dan. Dat ze nog een e-mail e konden verwachten. Nou, die hebben we kunnen verwijderen. De server is ook uit de lucht gehaald. Uh, dus dat scheelt een hoop, uh, een hoop uh, problemen voor veel mensen. Ja, want hoeveel maar, mensen zijn er tot uh, nu toe de dupe geworden? Nou, dat kunnen wij niet zien. Wij hebben uh, 4.000, 5.000 uh, berichten ontvangen. Zo waarvan 50, 60 procent eigenlijk al op de link had gedrukt. Ja. En, um, dus die hebben we eigenlijk zoveel mogelijk te woord uh, gestaan. In ieder geval per mail allemaal beantwoord. Uh, maar in ieder geval geadviseerd, uh, gebruik een virusscanner... en zorg dat um, ja, die ook up-to-date is. En, en probeer um, ja, uh, de, de, de, de computer weer uh, ja, virusvrij te krijgen daarmee. Want in het ergste geval, kan het je geld kosten... dat ze bijvoorbeeld geld van je rekening halen? Dat ligt eraan wat iemand op de computer heeft staan. Uh, soms zijn e-mailadres heeft al waarde. Uh, eigenlijk alles wat op de computer staat heeft waarde. Uh, wachtwoorden die uh, niet veilig zijn, maar op een computer uh, staan. Je verschaft eigenlijk volledig uh, toegang tot je computer. Dus het is niet meteen dat er geld van je rekening af, uh, wordt afgeschreven. Maar als je met uh, uh, je wachtwoorden van de bank uh, hebt op de computer hebt staan... Uh, ja dan is het wel mogelijk dat ze daar iets mee, mee kunnen. Ja, gaat u nog uitzoeken wie dit gedaan heeft, wie uw naam gebruik heeft van uw, uw bedrijf om ze aan te op pakken. op dit moment zijn we daarmee bezig. Ja. Okay. Dus we, we, we hebben wel een aantal aanwijzingen. Oh. Uh, dus. wat dan? Ja, we, daar zijn we mee bezig. nou we weten welke cirkel het is geweest. ja ja. oké. Okay, maar... bekend. ja. En daar, uh, nou, er schijnen andere mensen daar uh, weer verstand van te hebben die <lacht> wie weten... Wie daar dan <lacht> achter zit. Maar <lacht> nou, nu zijn er wel mensen gedupeerd. Um, maar we krijgen ook gelukkig leuke reacties van mensen die het op een hart onder de riem steken. Want het is een, uh, een dag, waar uh, alleen maar uh, mensen te woord gestaan die uh, of gedupeerd zijn, uh, die al ge gefischt zijn. Of mensen die vragen hebben. Nou, dat is toch heel vervelend. U bent er druk mee geweest, meneer Spruit. Ik dank u wel voor uw toelichting, directeur dus van het Incasso-bureau. We ringen zo hard naar beneden, Sebastian en Guillaume. Volgens mij zijn we wel weer aan het klimmen, hè? We zijn weer aan het klimmen, want we zijn begonnen met de beklimming van die de Molaar. Stelt eigenlijk niet zoveel voor als je het vergelijkt met de reuzen die we hebben gehad. 1638 meter en 5,7 kilometer klimmen. Maar ze zijn eraan begonnen. We hebben Kieselowski die daar aan de leiding rijdt. En hij heeft Pierre Roland, de winnaar, vorig jaar dus van de rit naar Alpe d'Huez, heeft hij met zich mee, de man die toen nog in de schaduw moest rijden van zijn grote baas Thomas Vecler. Maar uiteindelijk toch wel uit die schaduw is gekomen, Vecler. De bolletjes trui op achterstand weggereden uit de groep van de gele trui. En Roland zit er vooraan in elk geval bij. Dan hebben we daarachter hebben we nog uh, twee man uh, zitten. Dat is dan Seurensen die er in ieder geval uh, bij zijn. Uh, en uh, Velits. Dat zijn de mannen die proberen aansluiting te krijgen. Maar nou is veel belangrijker wat er achter met Laurens Stendam? Nou die rijdt daar achter in uh, vijfde positie. Zeg maar nu. Hij zit nog tussen de auto's. Op een seconde of twintig denk ik van de twee koplopers. Nou die zien we daar bij een witte camper dat is een mooi punt om eens even de stopbord in te drukken bij roland en Kieser Losky. dan komen velits en chris Anke seurissen nu zo'n beetje bij die witte camper top dat is 10 seconden draai ik mij weer om en dan zie ik ten dam naast de auto van Adrien van Houwerlangen. ja en dat is toch wel een grote verschil ook kirienka staat op het punt om aan te sluiten bij laurens ten dam en laurens ten dam rijdt op dit moment pas zo'n beetje bij die de op 28 seconden van de twee koplopers. Dus hij zit nog binnen de halve minuut. Maar hij moet er dus wel af in de eerste kilometer meteen van die kolde Molaar. Hart Voskamp, uh, dat betekent eigenlijk dat er zijn verhaal over is. Of, of zijn we te vroeg nu? Nou nee, ja, het zijn verhaal is over de, de, wat we al zeiden. De sterkste die blijven over. En uh, hij zal nog een mooie uitslag kunnen rijden. Maar als deze twee doorrijden, die zijn het sterkst. Ja, dan... Daar daarachter, met de grote mannen, die zullen dit... Ja, uh, voor onze gewone mensen echte berg, maar voor, uh, voor deze mensen een bultje... Uh, nog niet gebruiken. Gaat er iemand in de afdaling misschien iets proberen... om met voorsprong aan die laatste klim te beginnen... of wachten ze tot de slotklim? Ja, Nibali heeft er wel een handje van, dat hebben we gezien. Dus uh, misschien dat hij in de afdaling nog probeert weg te rijden. Want ik denk dat die berg op de kort komt. Dus als hij blijft zitten, dan rijdt hij mooie, to mooie top, top 5 van het klassement misschien. Dat is natuurlijk ook veel waard. Maar wil je winnen, ja, dan moet je ergens aanvallen en die uh, zou kunnen proberen in de afdaling nog wat voorsprong te pakken. Als we even kijken naar de ploeg van de gele truidrager, uh, Sky. Vandaag weer hier een meester, vind je, zoals ze het aanpakken? Ja, ze, kijk, ze hebben ook de sterkste ploeg. Kijk, je kunt allerlei tactieken erop loslaten. Maar dit is, nu is nu gewoon een gevalletje van uh, met de hele ploeg op kop. En ze hebben gewoon nog, Wiggins heeft gewoon drie, uh, drie hele goede knechten want wie doet de Rogers doet ja, nu op vol, dit moment vol, vol, het meeste werk? Ja, want het laatste beeld wat we hebben gezien is Rogers uh, en dan komt uh, vroem nog en Port. Ja, we zien uh, ja, als Rogers daar nog zit, ja, dan, dan zit Wiggins nog op het gemak. Want die heeft nog de, daarna nog twee hele goede helpers. Het is allemaal wel de door Lance Armstrong uitgedachte tactiek ooit, hè, die we hier eigenlijk al jaren nou, terug zien. Ja, het heeft niet echt met tactiek te maken. Kijk, als je een sterke ploeg hebt, dan kun je de koers controleren. Nee, maar goed dat, om uh, op die manier naar de toer toe te leveren, dat je hem op zo'n manier gaat ja, rijden. Dat je met, een, met een uh. voortdurend met uh, de drie, vier Hesjedaal die de eerste twee uh, de klimmen vaak leidt, we hebben we er heel goed over nagedacht met ja. elkaar wel zeker. kijk Ik denk, het is nog niet zozeer de tactiek. Het is vooral denk ik het beleid van welke renners trekken we aan. Ik bedoel, het moeten renners zijn die, die, die op kop kunnen rijden, die klimmersbenen hebben. Zo'n Rogers, die, ja, die was een aantal jaren, die was toen die overkwam top. Die is wat minder geweest. Nou, die zit nu in een positie van een luxe knecht. En die rijdt gewoon nog op kop als er tien man overschiet. Dus die is ook verbeterd binnen die ploeg. Voor de, voor de mensen die net inschakelen, Evans had het even geprobeerd weg te gaan, moest weer terugkomen. Verwacht jij dat Evans nog een serieuze kandidaat voor de gele trui is dit jaar? Um, je mag niemand afschrijven. Kijk, als, als Wiggins een off-day heeft en hij verliest 20 minuten... ja, dan is Evans een kandidaat. Maar voor, vooralsnog zie ik, uh, zie ik nog geen zwakte. En dan zie ik Evans nog niet als kandidaat. Dan moet echt Wiggins een off-day en, hebben. En anderen nog? Ja, vanuit zijn eigen stal, denk ik. Hè. Ik denk dat Froem, uh, die, die rijdt ook nog eens een keer een goede tijdrit. En als ze nog een keer een echte berg op aankomst hebben... en Wiggins heeft een minder momentje... en Vroom moet met iemand mee in de aanval om zogezegd te counteren. Ja, dan komt hij wel voor om te staan. En om nog één keer dat woord te gebruiken, Astana rijdt opmerkelijk sterk. Hè? Uh, opnieuw opmerkelijk sterk. Nou ja, ze, zitten, ze zijn. Maar goed, dan zou dat Vascay ook kunnen zeggen. Astana Wat bedoel zit... je eigenlijk, Tom? <laughs> dat het opvallend is dat die uh, met, met, met heel veel mensen heel goed kunnen klimmen. Ja. Mensen die niet zo beroemd waren in dit soort hoge en dat die blijkbaar dat is wantrouwen. Hele Daar zit bij mij persoonlijk enig wantrouwen in. Ja, en bij jou wordt Voskamp? Ja, ik bedoel, ik ben ook zelf wielrenner geweest. Er werd een paar dagen geleden over gehad. Ja, ik gebruik nog steeds maar het woord opmerkelijk. Want als een ploeg zich goed voorbereidt, en uh, in dit geval de ploeg van Wiggins, ja, dan zou je alles over één kan moeten scheren. Dan kan niemand meer als ploeg goed rijden. Dus uh, daar distancieer ik nou, me een het... beetje van. Ik hou het op opmerkelijk. Ik wil alleen die toevoeging aan doen dat sommige renners jarenlang goed een berg oprijden. En het kunt opmerkelijk vinden als mensen ineens zo goed een berg oprijden. Hoe opvallend opmerkelijk zijn de ontwikkelingen in de, in de koers, Gio Lippens? Twee man aan de leiding, Pierre Rolland en Kieselowski. En Roland, nou niet echt heel opvallend hè, want vorig jaar dus ook al goed in de Tour de France. Als schaduwkopman van die Europcar formatie En nu maakt hij het gewoon waar in deze Tour. Dan daarachter dus uh, ja, de mannen die eraf zijn uh, gegaan. En dan daar verder achter op twee minuten en 38 seconden van de twee koplopers. Dan hebben we een groep van 16 man inmiddels, want die groep is wat aangevuld... Door die afdaling van de Col de Croix de Fer En die wordt nu ook weer wat verder aangevuld. Want ook Jérôme Coppel, de kopman van de Franse Soer-formatie, die gaat zo meteen aansluiten. Evans, Van Garderen, Schlek, Zoubeldia, Kern, Nibali, Coppel dus, Wiggins, Froome, Port, Rogers, Van der Broek, Pino, Kobo, Brejkovic en Vinokourov. Dat zijn de mannen die daar achteraan rijden en nu een achterstand hebben van 2 minuten en 51 seconden op de twee koplopers. Het kan nog alle kanten op. De aanvaller op de gele trui kan nog komen. Er kan zelfs nog vanuit deze groep iemand proberen weg te springen. En die zou zomaar die koplopers kunnen gaan achterhalen in die beklimming naar La Swier. Want het is geen misselijke beklimming hoor. 18 kilometer lang. Voorlopig wordt het tempo daar hoog gehouden. Inderdaad door Michael Rogers. Dat is de man die daar op kop rijdt. En dan kijk ik even of Richie Port. Ja hoor. Daar zit hij verscholen achter dat grote lijf van Rogers. Dan zien we die gele trui. Ja, die valt natuurlijk altijd op. En daarachter weer Christopher Froome. Die wordt gespaard voor dat laatste stuk. Want dan zal die Wiggins moeten bijstaan, Misschien wel om de aanvallen van Evans van de andere mannen te counteren. Als ze nog puff hebben. Als ze nog kunnen. Sebastian, jij zit achter die koplopers nog steeds. Twee koplopers dus uh, inderdaad in deze etappe. Die worden gevolgd door Kirienka. Uh, die daar uh, achter uh, aan is gekomen. En eigenlijk over uh, Peter Velits heen is gegaan. Velits zakt er een beetje doorheen. Op deze Col de Molaar. Col van tweede categorie. Ruim vijf kilometer lang. Toch aan 6,8 procent. Maar dat komt door een aantal hele steile stukken. Want er zitten toch ook wel een aantal stukken in die wat beter lopen. En ik draai me even om of Laurens Stendam nog in staat is... om in ieder geval in eerste instantie bij Peter Velits te komen. En op die manier te proberen om met z'n tweeën wellicht verder weer naar voren te rijden. Maar Laurens nee, die volgt toch al op zo'n 15 seconden van Velits. De twee koplopers zie ik daar in ieder geval rijden. Roland en Kizerloski. Ze hebben een voorsprong van... Zo'n 8 seconden dus op uh, Vasily Kirienka. Daar een seconde of twee achter Chris Anke Seurissen. Die was ik nog even vergeten. Daar dus achter Peter Velits. En daar dus achter dan Laurent Stendam. Maar dat is toch zeker al op 45 seconden van de koplopers. En nu de muziek. Oh la, la.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 It's wonderful to be allé allé.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 Plek waar veel renners wel even naar zullen verlangen. Centro P. Hm. Miss Molly en Mie zongen erover. De konijnenrit van deze Tour de France 2012. Gio Lippens en Sebastian Timmerman. Drie minuten en 7 seconden het verschil tussen de koplopers en het pelotonnetje met de gele trui. 36 kilometer nog te rijden en ik zie ineens steeds meer manschappen daar in dat peloton mee rijden. Ik keek zojuist op de rug van Ivan Basso. Ik zag zelfs Pieter Wening daar in die groep rijden. Die zal dan toch mogelijk lang tussen de kopgroep en het peloton hebben gezwommen. En heeft dus nu inmiddels een plekje gevonden in dat peloton. En dan is maar de vraag hoe lang het allemaal nog gaat duren voor Pieter Wening. Hij er dus in elk geval. Bij. Hoe is het met Laurens Stendam? Die rijdt op 45 seconden van drie koplopers. Want Rolla en Kizelovski hebben gezelschap gekregen van Vasily Kirienka. Chris Anke Seurussen volgt op zo'n 15 seconden. Tendam zit daar inmiddels achter. Want die is uh, op en over Velits gegaan. Of mis ik Velits? Nou, nee, die mis ik helemaal niet. Tendam rijdt gewoon dus daar als eerste achter. Ik heb de stopbords net weer even ingedrukt. Tendam met uh, de zagen van Adrie van Houwelingen bij hem in de laatste kilometer van deze Col de molaar Prachtige beklimming, hoor. Loopt mooi geleidelijk omhoog in die Alpen tussen de weiden door. En nu komen we dan in het dorpje Albier-Montrol in die laatste kilometer dus voor de top. En Laurens Dam, ja, dat verschil wordt groter. Het is een minuut. Het is al een minuut. Op de koplopers lopen we hier een paar idioten staan met koeienbellen. En het nodig vinden om die koeienbellen tegen auto's en motoren aan te slaan. Nou, dat lijkt me niet helemaal erg, uh, erg makkelijk. Arrivé 35 kilometer staat nou, dat klopt inderdaad wel. Normaal staat er helemaal niet zo'n bord. Maar nu wel voor de drie koplopers in deze etappe. Met een minuut voorsprong dus op Ten Gio. En het worden nog spectaculaire 35 kilometers. Want uh, we hebben dadelijk de afdaling van die Molaar. Ik kan uit ervaring zeggen: 2006 dat het een lastige afdaling is. Hoor. Dat het een gemeen ding is. En dan meteen weer die klim naar La Toussouille. Waarvan vooral het begin heel erg lastig is. De eerste drie kilometer boven de 90%. Daarna dan vlakt het wat af. Dan gaan we nog tussen. Tussen de zes en de 9% procent krijgen we zelfs even een stukje dat uh, nauwelijks omhoog gaat. En dan gaat het weer omhoog hier in de richting van de finish. Waar de zon nog steeds uh, mooi schijnt. En waar ik nog steeds uh, benieuwd ben wat er straks gaat gebeuren in die groep van de gele trui. Want die groep is toch wel heel erg groot uh, geworden. Sebas weer bij de kopgroep. Dat zijn er nog steeds drie. Maar Seurensen, komt dichterbij hoor. Jammer dat uh, dan net ook niet dat sprongetje heeft weten te maken. En die drie zijn bijna boven. Ik zie dat ze sprinten, maar ze sprinten een hoekje om. En wij zitten even nog gevangen achter die Chris Anke Seurensen. Dus is het voor mij uit deze positie tussen die Salais even niet te zien wie er als eerste boven is. Ik draai hem om. Helaas, helaas. Rio. geen spoor meer van Tendam. Pierre Hollande als eerste boven, gevolgd door Kieselowski. En dan was het uh, Kirienka die dan uh, daar over de streep komt. Terwijl nu Seurensen daar de top van de Molaar. Bereikt heeft. En dan kan beginnen aan de afdaling. En nu kijk ik weer naar dat uh, peloton. De gele truitdrager daar nog uh, stevast in het uh, derde wiel. Achter Richie Port voorop rijdt nog steeds Michael Rogers. Dan zie ik daar Froome uh, zitten. Ik zie Van der Broek rijden. Nibali zit daarbij. Thibaut zit daar, uh, Pinot zit daarbij. Thibaut Pino. Dan hebben we daar ook nog uh, een van de mannen. Even kijken. Dat moet dan Brajkovic natuurlijk zijn. Want ik zag Vino ook nog helemaal aan het laatste wiel zitten. Ja, het is nog een een Groot pelotonnetje. Evans natuurlijk erbij. Ook een van de mannen van wie we straks misschien nog wat verwachten. Of heeft hij zijn kruid al verschoten. In die beklimming. In die uh, korte beklimming. Of uh, in die uh, beklimming van de Quoi uh, de Fer. Waar hij het geprobeerd heeft. Maar waarbij hij gewoon gepakt werd. Teruggepakt werd. Door dat treintje van Sky. Want wat zijn ze oppermachtig. Inmiddels dus in de afdaling met de koplopers. En met uh, Laurens Stendam op één minuut van de koplopers. Eén minuut is het verschil tussen de drie koplopers die we nog altijd hebben. Kijk, even tussen die Chalet door, chalets door en die uh, grasweide naar beneden. Ja, zijn er nog altijd drie. Maar Chris Anke zit daar heel dicht achter. Dus drieënhalve koplopen misschien eigenlijk wel. En dan zit daar dus één minuut achter, Gio. Hij heeft ze dus nog niet door, die Surissen, want er is nog steeds een gaatje. Ik kijk nu naar die drie waar uh, we zien dat ze mooi die bocht door proberen te sturen. Kirienka daar op kop. En nou zie ik weer het uh, peloton waar het uh, Thibaut uh, degene is die denkt, uh, weet je wat, ik kan lekker klimmen. Ik heb het laten zien in die etappe naar Zwitserland, naar Porrentruy. Die etappe die hij zo glorieus won. De jongste renner van deze Tour, 22 jaar oud. En nu probeert hij gewoon weer weg te rijden uit de groep met de gele trui. Maar er wordt wel gereageerd hoor. Want de mannen van Sky laten dat niet zomaar gebeuren. Die Thibaut uh, uh, Pinot die willen ze niet zomaar laten wegrijden. Hij staat 18e in het algemeen klassement op. Oh, bijna negen minuten van de gele trui. Een echt groot gevaar is die dus niet. Ik zou dus denken van jongens, laten we maar gewoon ook Van de Broek schuift langzamerhand op. En dan zien we dat Basso moet lossen uit dat peloton met de gele trui. Zij zijn bijna boven, maar nog niet helemaal. En zijn die koplopers bijna beneden? Die koplopers die zijn dus aan het dalen. Wij staan even stil. Wachten op Lauren Stendam. Waar blijft Stendam? Ja, het is meer dan een minuut hoor. Het is al meer dan een minuut het verschil tussen de drie koplopers. En tussen Lauren Stendam. Waar blijft het oranje van Lauren Stendam? Ik zie daar wel wat publiek. Naar, uh, boven kijken. Daar komt Laurens Stendam nog altijd uh, in zijn eentje. Bochtje naar links. Bochtje naar rechts. 1 minuut en 25 seconden. Nee, ik denk niet meer dat Laurens Stendam erin gaat slagen. Om in deze afdaling bij de kopgroep te komen. En hier komt Thibaut Pino. Hij komt op 3 uh, minuten. En wat zal het zijn? Een seconde of 10. Want hij is nog net niet helemaal boven. Maar hier komt hij dan uh, boven. Ik denk dat het 3 minuten en 10 seconden is geweest. Door 32,4 kilometer nog te rijden. Voor Thibaut Pinot. Nu pas komt de rest er overheen. Dan zijn we alweer een stukje verder. De gele trui nu ook over de top van de Mollaar. Goed, Laurens ten Dam. Bart Voskamp redt het dus uh, niet voor alsnog. Om bij die koplopers uh, weer te komen. Uh, je had het gisteren al een beetje voorspeld. Hè, dat dit kon gaan gebeuren. Nou, Ik vind het gewoon jammer. Want uh, hij, hij is uh, volgens mij de, de enige renner uh, waar wij onze hoop op vestigen. Die ook nog goede benen heeft. En dan de, snap ik niet dat, dat hij zelf al bedenkt. van, nou, Ik zoek mijn dag uit en ik neem een, een relatieve rustdag om in de bus te zitten dan is het voor hem heel Geest makkelijk om binnen te komen ja, voor hem is het al makkelijk om binnen te komen. Ja, en vandaag is het dan net op de top, net wel of net niet mee en nou is het net niet mee. Dus ik begrijp hem dam niet en ik begrijp de ploegleiding ook niet dat die gisteren niet hebben gezegd van jongen, benen stil, morgen is jouw dag. K kan hij dat? Want je moet dat toch ook een beetje kunnen dat je zo'n dag je benen stil houdt Dat is ook een beetje Ja, nou als hij dat niet kan, dan moeten ploegleiders een auto ervoor zetten en die zegt van ja, gaat vandaag rustig doen, eten en drinken en met de bus mee en zorgt dat je op tijd binnenkomt. Maar morgen ben je wel. Mee. En morgen rijden voor de overwinning. Dat is ook een kwestie van die rennen te motiveren. We gaan nog een uh, mooi uur tege tegemoet. Want het zal nog wel even een uurtje duren voordat ze finishen. 31 kilometer nog te fietsen. Wij gaan even uit voor de reclame en het nieuws van 5 uur. Iets over 5. Tot zo.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 En 7 Radio 1. Het nieuws van alle kanten, weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Albues was? Speel dan nu de Tour de Zafira en maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel Safira Tour. Gaan de